24 lentes jong 13 scholen hebben ze gehad en op de 14e ging ze naar de kostschool toe Nou, dat heeft ze niet volgehouden want daar is ze heel hard weer weggelopen En op de 15e is ze definitief gestopt met school Ik heb het over natuurlijk wie anders als Lily Rose Beatrice Helen Geboren op 2 mei 1985 in het Verenigde Koninkrijk Nou, ze dus hebben dus een slecht jeugd gehad zoals je het hoort van mij 13 verschillende scholen en een 15e gestopt met school maar uh, ja, ze hebben het toch voor elkaar gekregen, want ze hebben nog diverse albums uitgebracht. Twee singles: Alright, uh, uh, right, Still, and It's Not Me, It's You. De nou, tweede single wordt in Europa uitgebracht en het liedje heette toen Fuck You. Nou, ondanks de geruchten dat het nummer over George W. Bush zou gaan, zegt zij van het is niet persoonlijk dit, maar het is voor de jeugd. Nou, in de Verenigde Staten in plaats van dit nummer werd Not Fair uitgebracht. Het gaat over een man die ze wel aantrekkelijk vindt Maar haar seksueel niet kan opvinden Nou zo naar de kijk wil ik het wel doen vorderen Maar dat maakt niet uit hè, Nee hoor hoor ik veel goed op de achtergrond Weet je wat we gaan doen? We gaan op naar het nieuws en dan gaan we doen met de Bengals Walk like an Egyptian Nou vind ik wel een mooie eigenlijk Goeie keus Tot na het nieuws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 Week 27, dag 185 en we zijn al over de helft. 51% van het jaar is voorbij en we zitten ook op 51% van mijn uitzending. Dit uur ga je van mijn horen de filmtop 10 en natuurlijk de weerbericht. Zoveel blauwe spijkerbroeken zie je niet meer. Baby makes her blue jeans talk. Dr. Hoek was dat in de volgorde, je. Uh, uh, uh, ik weet het niet meer. Oh ja, sweet about me. Nou, weet ik het weer. Ik was hem even kwijt. Ik was hem even kwijt. Maar dat maakt niet uit. Dat vind ik. Goed zoekt in, gij zult vinden, zeggen ze wel eens. Nee, nou, we gaan heel even kijken wat er allemaal in de bioscopen te zien is. En op nummer 10 hebben we de last house on the left. Vandaar dat iedereen altijd zegt: Hou de huizenkant. Uh, horror uit Amerika. 17 again, ondertussen naar nummer 9. Coco of Chanel op nummer 8. State of Play, een misdaad in Amerika op nummer 7. En Night at the Museum op nummer 6. Terminator Salvations op 5 en op 4, Angels and Demons. The Hangover op nummer 3. Nou weten we allemaal waar het over gaat. Want hun beste vriend is verdwenen en tijger in de. ...in de badkamer en een baby van zes maanden in de kast... ...en dan na een avondje mooi drinken. Nou, de proposal op nummer twee... ...en Transformers Revenge of the Fallen op nummer één... ...en dan gaat het over dit. Twee jaar geleden redde de jonge Sam Witwicky ...de wereld door, de, door een verwoestende slacht ...tussen strijdende Transformers, Deceptions en Autobots te voorkomen. Ondanks deze heldendaad is Sam nog steeds een gewone tiener... ...met alledaagse zorgen over zijn komende studie waarbij hij zijn vriendin Mi Michaela en zijn ouders moet achterlaten. Nou, Sam begint net te winnen aan zijn nieuwe leven als student, maar dan belandt hij tegen wil en dank opnieuw in de oorlog tussen de Autobots en de Deceptions. Nou, met behulp van zijn vrienden en commandant van het ve veiligheidsbureau Nest probeert hij samen met de Autobots een nieuwe verwoestende confrontatie met de Deceptions te vermijden. Nou, deze film duurt 147 minuten. En je gaat het alleen maar leuk vinden, dat weet ik zeker. Hé, hey, de nieuwe bluff voor jou: met Midzomernacht. En ik heb nog Lucy Shield, van Zemelia, Wem en Casey in de Sunshine Band. Klaar zijn voor jou vandaag. is bluff. En er komt ook binnenkort een Midsomernacht Festival, geloof ik. In de Sunshine Band Give it up Nou wat we niet gaan opgeven Oh dat gaan we wel doen Is de hit hier in de studio Die gaan we opgeven Want ze komen in met een unit binnen Nou nou nou nou nou Ik heb nou weer pijn aan mijn rug Als we het morgen gaan ophangen Maar dat gaat helemaal goed komen Dat weet ik zeker Ja want ik wil nou wel een beetje weten Hoe het weer gaat worden Want gisteren was het zo rommelig Dan weer zon Dan weer niks Dan weer regen Dan weer onweer Dan weer Nou ja Hälp uit. Nou ja, een beetje vooruitzicht voor de komende dagen is na het weekend grote kans op een aanhoudend, onbestendig en koelere weertype. Nou, dat is wel meer mooi geformuleerd, onze weergroeger Lex van Doorn. Nou, vandaag zondag zwakke aan zee, matige west-noordwestenwind, nee, west met een maximaal temperatuur van 23 graden Celsius. Zondag hebben we eerst zon en in de ochtend toenemende bewolkings. Smiddags wat druppeltjes regen, met een zwakke veranderlijke wind... En een maxima van 22 graden. Nou, normaal gesproken ligt de middagtemperatuur rond de 21 graden. Dus we liggen mooi op schema. En denk je ik zit lekker op het strand. Ik duik even in het water in. Dat kan makkelijk, het is maar 19,5 graden. Dus het overleven jullie wel weer, denk ik zo. Nou, wat we ook gaan overleven is heel veel muziek. En dat gaan we vandaag doen met... Even kijken, even spieken, even doen. Teaspoon... Wat dat doen we op het strand hè? They sex they on they the beach. is Ook een mooie cocktail overigens. Way, oh way, lekker frozen sex on the beach. hoe lekker. All through the night Do the one thing Ding-a-ling-a-ling -a -ling. Girl, I wanna hear you sing mm, They yell them, they yell them, they yell them Whoa, them I like to have fun now They yell them, they yell them, they yell them hey. Girl, I wanna hear you sing So have fun now. They got them, they got them, they got them. Hey, them are comfy, shake them bumper today. All of the girls over the sexy body. Hold up on the hand the air, make me see. Don't pack your coat and wiggle your belly. They love for in this a party. I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 Come move your bodies, sex on the beach. Come to the party, I wanna have sex on the beach.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 I miss you much. En voor de Lucy Silva's, nothing else matters. Nou, we gaan eens kijken wat er allemaal gebeurd is in de maand. Oh, mijn microfoon. In de maand juli. In juli 2007 verlaten de laatste Britse militairen Noord-Ierland. En in 38 jaar werden 300.000 militairen ingezet. daarvan kwamen 763 maar om het leven. Nou, het geweld in het Midden-Oosten leidt in juli 2006 heel erg op. Uh, als Israël Zuid-Libanon aanvalt en de Hezbollah het noorden van Israël bestookt. Nou, 50.000 varkens uh, moeten in juli 2002 worden vernietigd omdat er sporen van verboden groeihormoon NPA zijn aangetroffen. Na nou, 1971 maakte Henry Kissinger, adviseur voor veiligheidszaken van president Nixon, een rondreis door Azië. En het belangrijkste onderdeel bleef geheim. Een bezoek aan Peking om de weg vrij te maken voor de toenadering tot China. Ja. Oh ja, en op 4 juli 1776. 19, 19 mei, 4 juli 1776. Ik herinner me nog dat als een de dag van gisteren. roepen 13 kolonies met de Decla Declaration of Independence de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten uit. Kijk. Nou weten we dus waarom 4 juli elk jaar een nationale feestdag is. Dat komt niet door de toelating van Hawaii. Dat komt niet door de verjaardag van Kelvin. Coolidge, de Amerikaanse president. Dat komt ook niet door de, de, de tocht die de, de van zeven maanden waarmee de Mars Pathfinder van de NASA landen op de oppervlakte van de rode planeet. Het komt daar ook niet door. Het komt gewoon door 1776. De dag van gisteren. Independence Day. Ja, echt waar. Ik kan er ook niet meer van maken, jongens. Nou, ja, we gaan even kijken wat we nog gaan doen. Oh, er is weer een foto van Lily Allen erop. Nou, oh, jammer. Wat ga ik doen? Nou, dat ga ik jou vertellen. Ik ga Anouk rijden van je. Voor je. Van mij, voor jou. Vind je dat een goede? Ja, Anouk. I don't want to hurt. En wat je voor een geheiger op de achtergrond, dat is niet erop Harm zelf hoor. Dat is Tosca de hond van Daniel. van het kerstliedje Last Christmas Maar dit is nummer 1984 Wake me up before you go go Van Wem natuurlijk Wem is opgericht in 1981 door de twee schoolvriendjes George Michael en Andrew Ridgely Uit Engeland natuurlijk, een popduo. Ja, ze hebben een beetje gehad. Ze hebben net even kijken. beetje de, de Executive. En uh, daarna vormden ze het duo Wam. Uh, met het platencontract bij Invision Records. En kort daarna bij de Columbia, dus voor de Verenigde Staten. En bij Epic natuurlijk voor de hele wereld. Uh, ja, meer successen hebben ze niet echt veel gehad moet ik eerlijk zeggen ze hebben 5 albums uitgebracht 6 albums uitgebracht Fantastic was de eerste in 83 Make It Big in 84 Music From The Edge Of Heaven in 86 The Final ook in 86 en The Best Of Wham in uh, 97 en een the Recome een remix album op 1999 de in 12 inch mixes Nou, ze hebben een aantal wat singles gehad in de Nederlandse top 40 zoals Bad Boys in 83 in 1983 die is nummer 14 gehaald en het nummer wat je net hoorde is nummer 1 geweest Wake Me Up Before You Go Go 1984 heb twee weken lang op nummer 1 gestaan 13 weken lang in de hitlijsten. die ook 13 weken lang in de hitlijsten hebben gestaan en nummer 1 heeft gehaald maar dat 3 weken lang is die Edge of Heaven in 1986 ik herinner me nog als de dag van gisteren toen was ik 1 jaar oud en in 97 de laatste hè? Less Christmas op nou, jullie rijden zou er ook nog draaien. Emilia. Big, big world. Live overkom. En Sabrina met boys. Maar eerst Emilia. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I too, too feel that I too, too will miss you much. miss you. It's all yellow and nice. It's so very cold outside, like the. Dus we maken de boys, boys, boys zich klaar voor een uitzending om 2 uur tot 5 uur. Nico Meijer en Rob van der Velden, wie anders natuurlijk. En er staat een mooie airco unit daar. In de gang. Ik zit er nog even weg te smelten. Morgen even wegsmelten om hem klaar te zetten en op te hangen. En daarna hebben we het hier. lekker cool. Hey, speciaal voor Nico Meijer. Voor Ralf Kras natuurlijk deze. Het mooiste nummer die er bestaat. Voor mij geen stuk werk aan de wand. Om even in de stemming te komen voor zondag op zaterdag, hoe anders. Ik weet geen raad, ik kom er niet overheen. Wie ik ook vraag, ik advocaat, ik zit er doorheen. by to call